De resolutie gaat verder dan alleen het instellen van een vliegverbod. Het maakt stevige maatregelen mogelijk om burgers in Libië te beschermen, laat Rutte weten. Daarvoor luidt is Nederland niet gevraagd om zelf mee te doen aan een militaire actie in Libië. Het weer, het is bewolkt en droog, bij een graad of 4. Overdag, kans op wat regen, middeltemperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Welkom bij uh, Nachtzuster... Ja, we praten vannacht weer over allerlei onderwerpen. En dat zijn allemaal onderwerpen die door jou worden aangedragen. Het gaat namelijk om de vragen waar jij mee rondloopt. Die proberen we te beantwoorden vannacht. Vragen die openstaan op dit moment, waar we uh, voor op zoek zijn naar een antwoord... zijn uh, waarom hebben mannen tepels? Als je het weet, 0800 1121. Wat is nou het verschil tussen perscinezappelen en handscinezappelen? Hoe uh, meet men lichtjaren? Hoe meet men de afstand tot sterren? Hoe gebeurt dat? Dat uh, wil Meten heel graag weten. En um, ja, dan was er net die vraag van Martijn. Hoe zit het met de, de grootte van steden? Hoe kan het dat Keulen veel kleiner lijkt... maar meer inwoners heeft dan bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam? Heeft dat ermee te maken dat de omliggende steden worden meegeteld in het buitenland? Vraagt Martijn zich af. 0800 1121. Wil je nog? bellen over de bonussen in het bankwezen. Dan mag dat ook nog hoor, want daar kunnen we nog wel wat toevoegingen bij gebruiken. En waarom landen het vliegtuigen nooit op de automatische piloot, terwijl dat wel heel goed mogelijk is? Ook die vraag kwam binnen en ik ben op zoek naar een antwoord 0800-1121. En je mag ook bellen met een nieuwe vraag als jij ergens mee rondloopt. En je hoeft niet per se te bellen, je kunt ook mailen naar nachtzuster Zet dan wel even je telefoonnummer erbij, zodat we je terug kunnen bellen. En je kunt twitteren via apenstaartje nachtzuster op www.twitter.com. En er is een chat bij dit programma. Dan kun je gezellig meepraten over alle onderwerpen. Dat kan via www.nachtzuster.net. Nou, tot zover alle kanalen via welke je me kunt bereiken. Maar de makkelijkste blijft nog altijd het telefoonnummer 0800-1121. fail to understand It's all about money van media was dat. Anand. Ja, goeiedag. Hallo. Goeiedag. Dag. Uh, ik heb een volgende vraag aan u. Ja. Uh, ik, weet, ik geloof dat de vraag al voorgelegd is. Uh, waarom uh, een notaris, uh, als hij de testament heeft opgemaakt, zeg maar. Ja. Uh, waarom moet hij, uh, mag hij zich dan beroepen wat er in de testament is verklaard op zijn zwijgrecht? En... Ook als daarmee de rechten van anderen geschonden wordt. Nou, dit moet je nog een keer doen, Ann Hans. Kijk, het, het, het zit zo. Mijn vader heeft een testament gemaakt ja. en heeft verklaard uh, dat alle kinderen erfgenamen zijn. Nou zijn er door de Hoge Raad der Nederlanden hebben drie mensen, uh, de drie, uh, vijf kinderen, die zijn benoemd tot erfgenamen. Ja en de andere drie niet. en dat is in rechtstrijd. met de, uh, ja, de, met de, hoe heet dat? Uh, met mijn, uh, hoe heet dat nou, ja, mensenrechten, zeg maar. Ja, het, het, het spijt me echt, Anant. Het ligt ongetwijfeld aan mij, maar ik begrijp nee, het, echt het verhaal niet. Ik zal het nog een keer stellen. Ja. De notaris, ja. die heeft een testament gemaakt. Ja, van jouw vader. Juist. Ja. Nou benoemt mijn vader alle acht kinderen in het testament. Ja. Er worden daaruit vijf als erfgenamen benoemd? Ja. En drie niet. Ja. En waarom? Hoe kan dat? Maar Heeft jouw vader nou besloten dat er vijf wel erven en drie niet? Nee. Wie heeft mijn dat besloten? Eh de Hoge Raad. Maar, maar wie heeft dat aangedragen bij de Hoge Raad? Uh, mijn advocaten. En waarom hebben ze dat gedaan? Uh, zij zeggen dat het uh, uh, testament niet correct is gemaakt zoals het behoorde gemaakt te worden. Door de notaris. Nee, Maar een advocaat gaat natuurlijk die gaat toch niet zelf bedenken: van, kom, dan gaan we eens een zaak van maken zonder dat jou daar eerst om gevraagd wordt. Nee, ik, ik, mijn vader is overleden namelijk. Ja, dat begrijp ik. Ja. Nou, sorry, dat is niet om te lachen, maar dat, nee, nee, nee. dat is duidelijk, ja. Nou, wat is er nou gebeurd? Wij voeren al een rechtszaak, want ik ben van mening dat ik ook rechten heb op de erfenis. Oh, jij bent één van die drie? Ja. Oh. En de andere vijf kinderen, die meen dat zij ook recht hebben. Ja. Nou, ik ben zowel ik ben benoemd in het testament... Ja. en de andere vijf kinderen zijn ook benoemd in het testament. Maar waarom erven die vijf kinderen wel... Ja. En deze drie niet. En uh, het volgende. Ja. Het staat duidelijk in het testament dat uh, de drie kinderen die niet benoemd zijn... Ja. dat staat er duidelijk in het testament dat die wel benoemd is. En dat is in strijd met mijn... Uh, ja, rechten. Maar de Hoge Raad heeft besloten van... nee, je vader zegt dan wel dat hij wil dat alle acht de kinderen iets erven, maar wij ja. vinden van niet. Klopt. En, en um, de Hoge Raad is zich daarmee gaan bemoeien... nadat jouw advocaten dat aangedragen hebben? Um, nee, ja, de, de vijf andere kinderen die zijn toen in, in beroep gegaan, zeg maar naar de hoge raad. Ik heb eerst het... Uh, ja, ik moet er eigenlijk dit gaat heel lang worden. Ja. Bij de eerste lage gerechtshof, ja. heb het verloren. Toen nee, ben nee, ik verloren. Nee nee hoge... nee nee nee nee. Maar ho oh, wacht even. Ja? Waar is de rechtszaak begonnen? Waarom is er een rechts? Wie heeft er een rechtszaak tegen wie aangespannen? Helemaal in het begin. Um, um, Die vijf, jouw vijf ik, broers ik, of zussen? Ik, uh, ik. Ja. En mijn twee zusjes zijn een ja. rechtszaak begonnen? Omdat de andere vijf kin kinderen betwisten dat ik ook een kind ben van mijn vader. Oh, maar als jullie alle acht in het testament van je vader staan. Ja. Waarom begin jij dan een rechtszaak? Omdat die vijf kinderen ja. beweren dat ik geen, uh, niet benoemd ben in het testament. En dat heeft de rechter gevolgd in de eerste recht. Oké, okay, dus daar, daar is het begonnen. Juist. Okay. Vervolgens ben ik in hoger beroep gegaan. En dan heb ik het rechtszaak weer gewonnen. En dan is de oude, uh, de eerste rechtszaak zeg maar, is vernietigd. Ja. Vervolgens is, is de tegenpartij naar de Hoge Raad gegaan. Ja. En de Hoge Raad heeft weer de uh, uitspraak van de Hof vernietigd. Ja, oké. Okay. Ja, en uh, nog even een vraag. Uh, um, de, hebben jullie ook allemaal dezelfde moeder... Nee, er zijn twee uh, verschillende uh, moeders, zeg maar. De, uh, wij drieën zijn ontstaan ja. uit de eerste huwelijk. Ja. En de andere vijf kinderen uit de tweede huwelijk. Oké. Okay. En um, nu zeggen dus jouw broers en zussen zeggen ja, maar die drie kinderen van die andere moeder zijn eigenlijk helemaal niet van onze vader. Klopt. Oké. Okay. En um, uh, uh, dat winnen ze, dat is wel typisch. Op welke gronden winnen ze dat dan? Nou, dan ga ik het u uitleggen. Ja. Omdat de notaris, bij het maken van het testament, ja. uh, de geboorteakte van mijn, mijn zusje, ja. uh, uh, mij en mijn twee zusjes, uh, niet, uh, die, die, die, de waren niet opgenomen... In, de, in Den Haag, zeg maar. Okay. Want wij zijn allemaal geboren in Suriname. Ja. Oké, okay, duidelijk. Alleen als ja. jullie in het testament van je vader staan... dan maakt het toch niet uit of jullie echte, echte kinderen van hem zijn of niet? Kijk, eerste instantie zou ik zeggen dat u helemaal gelijk hebt. Ja. Daar ben ik ook van in de onderstelling. Maar, maar uh, omdat de notaris uh, zegt en uh, zwijgt... Hier in deze. De notaris zegt hij wist niet het bestaan van deze drie kinderen. Oh, ja. Ja. Nee, dan is het wel een beetje een duidelijk verhaal. Maar wat is, wat is nu precies je vraag? Um, nou. Hoe het kan. Dus als, de, als de notaris. Uh, ho Hoewel ik benoemd ben in het testament. Want yeah. het staat er gewoon. Yeah. Nou, is de vraag. Een rechtsvraag. Van. Uh, als de notaris, hij moet uitleg geven wat er in het testament. waarom hij dat artikel heeft genegeerd. of waarom hij dat erin heeft gebracht. Ja. Want als mijn vader de drie kinderen wel benoemd heeft. het staat er toch in het testament? Ja. Nou, de notaris, die beroept zich op de zwijgrecht. maar oh. daarmee schendt hij deze drie kinderen zijn erfrecht, zeg maar. Ja, en jij wil weten waarom bestaat dat zwijgerecht. Ja. In, ja, want we moeten het een beetje algemeen houden, want we kunnen natuurlijk niet vannacht even jouw hele dossier doornemen, ik, ja, ik inclusief geboortebewijs, weet ik wat. Ik heb het helemaal. Maar je vraag is eigenlijk: hoe kan het dat notarissen in ingewikkelde zaken zwijgerecht hebben, waardoor uh, ja, waardoor het materiaal van een bij een rechtszaak nooit helemaal duidelijk kan worden? Juist. Ja. Ja, het is wel een hele specifieke vraag, maar misschien is er iemand die nu luistert en die denkt van... oh, dat kan ik wel even uitleggen in Jip en Janneke taal. Ja. Dan doen we nog een poging. 0801121. Maar was er, was er veel te erven van je vader? Of is het Wat een zeg... principezaak? Wat zegt u? Was er veel te erven van jouw vader dat het verdeeld kon worden onder acht kinderen? Of is het een principezaak? Nee, het is uh, veel te erven. Oh, ja, dan is het toch wel... Uh de moeite waard om erachteraan te gaan, inderdaad. Hè? Juist, want ja. uh, ik zal het u uitleggen. Ik ben bestolen door mijn eerste advocaat. Daar heb ik naar, ben ik naar de, hoe heet dat, de Raad van Discipline geweest. Daar oh. ben ik in het gelijk gesteld. Ja. Geld is deels teruggestort. Vervolgens heb ik een andere advocaat genomen. Ik ben al totaal aan procederen. ben Ik al in de buurt, samen met mijn drie zusjes, ben ik al in de buurt van 98.000 euro al kwijt. Procederen. Ja. En je hebt drie zusjes, want dan snap ik het niet nee, meer. Nee, twee, dat... twee, twee zussen. Sorry. Twee zussens, ik ik okay. en met mijn drie zussen, sorry. Nee, jij en je twee zussen uh, ik, met z'n drieën. <laughs> ik ja? word er ook helemaal gek van. Een beetje dit ding is ook nog, ja. ja. <laughs> nee, oké. Okay. Ik, uh, ja, ik, ik vind de ingewikkelde vraag, dus het kan moeilijk worden, maar ik doe mijn best 0800 1121. Ja, maar uh, het is een ingewikkelde vraag, vraag. Nou ja, het is ook, weet je, er dus komt zoveel bij uh, wat, wat allemaal uh, uh, niet eventjes te checken valt over uh, geboortebewijzen en wat er geregistreerd staat en wat er precies in het testament nou, staat. Wat en ik... wat er bij de notaris en wat er allemaal besproken is in de rechtszaken. Dat is, ja, het is iets te ingewikkeld om in uh, de komende twee uur en drie kwartier nog even kort samen te vatten. Ja, maar wat ik ook nog even duidelijk wil, wil zeggen. Ja. Kijk, uh, Suriname, vo, uh, mensen die geboren zijn voor uh, f, uh, 75, in Suriname, ja. dus, toen to was Suriname nog niet onafhankelijk, dan waren wij ook gewoon Nederlanders. Ja. Ja, bij de geboorte. Dus ik snap het verhaal niet dat de notaris, uh, want... Dat is gewoon, ik heb een Nederlandse paspoort gehaal, gehad ja. in Suriname. Ja. Dus waarom? De notaris is dan. Uh, op zijn minst had hij dat moeten uitzoeken. Ook in de bevolkingsregister in Suriname. Of er geen meerdere kinderen waren. Ja. Dus hij heeft gewoon in strijd gehandeld met mijn rechten. Ja, nou ja, dat, dat kan ik niet zo even checken. Dat nee, is dat te ingewikkeld. Ik wel. Maar ik, ik, ik, ik, vraag, ik vraag me nog even af of er iemand is die. Uh, uh, die belt en die het verhaal makkelijk op zich in laat zinken... en denkt van, ja, nee, maar dat zit zo. Is ja. Heel even, hoor, want... Kijk. Ja, ja nee, wat wil nog zeggen? ik ben het helemaal mee eens. U mag het uitzoeken, mevrouw. <laughs> ja. Ik, als, ik, ik kan het soms zelf niet uitkomen. Laat staan dat ik even in drie, oh, tien minuten u moet uitleggen. Precies. En dan zitten de mensen zitten gewoon uh, lekker thuis... zitten ze uh, met een wijntje, een beetje onderuit gezakt. en die denken van... Uh, Oh, dat weet ik niet precies hoor, hoe dit hele dossier in elkaar steekt. Maar ja. je weet het nooit, want er zijn zoveel mensen... met de meest specifieke kennis van zaken die naar dit programma luisteren. Dus misschien is er wel iemand die uh, nu meteen al belt... over oh, het hele notarisverhaal. Op bloed de knieën, alle hulp is welkom. Want ja, het maar het vervelende is ook dat iedere keer... als je bij dit soort zaken als je informatie wil... dan kost het je iedere, iedere keer ook weer 300 euro per uur. En dan, uh... nee, nou, ik zal u zeggen... Een telefoon met mijn advocaat, ah, drie, nog ineens zeven minuten, kost mij al in de buurt van uh, 22, minuut, uh, 22 euro. Ja. Nou, als je rekent dat ik als ik bij hem op kantoor ga, kost het me 230 euro. Ja. En, en dit uh, kost niks, hè? dan kun je gewoon gratis ja, bellen. Precies. Ja, precies. Ja, je, je weet je niet weet of je een antwoord heeft. krijgt en of het ja. klopt, maar je kunt wel bellen. Dat is wel... Ja. Uh, ja. Nee, maar dit, ik, ik snap dat je er een beetje wanhopig van wordt als je dan nee, uh, verzeild raakt. Tot, in de. Al in alle staten, echt. Ja, en dan de autoriteiten en toestanden. Nou, ik, we werden meteen gebeld door Marco, die, uh, die kan blijkbaar chocola maken van jouw verhaal. Dus die halen we er even bij. Marco? Ja, goedenavond. Goedenavond. Jij zit te luisteren en denkt van, nou, daar kan ik wel iets zinnigs over zeggen. Ja, kijk, wat het probleem is is dat het over twee hoofden gaat, hè. En dan, dan, dan, daar, daar gaat het mis. Over twee hoofden? Nee, over meerdere hoofden in de familie. Daar gaat het mis. Want? Nou ja, op het moment dat er problemen zijn in de familie en meerdere mensen die hebben daar een belang in. Ja. Dan willen ze allemaal wat gaan opeisen. Ja. Ja, en dat, dat, dat, dat gaat een familie nekken en dat gaat ook mensen nekken. Dus uh, ze moeten dat veel simpeler aanpakken. Toch, ze willen, ze willen een aandeel in iets en dat moeten ze aangeven wat ze willen. Ja. Maar dan, uh, dan moeten ze daar, uh, daarin toegeven en daar een keuze maken. Maar ze moet niet uh, zeggen van ik wil dit, ik wil dat, uh, hij wil dat, hij wil zus, hij wil zo. Dat werkt niet in de familie. Nou ja, voor die vijf broers en zussen die wel de erfenis gaan verdelen, werkt het prima geloof ik. Ja, ja, ja zoals ik hoorde was het niet helemaal zo. Het is toch een hoop... Uh, ja, het ja, is wel een, een hoop, hoop ellende. Een hoop, ja. ja, het is een open geknaaien met z'n allen. En ja, de, zo gebeurt het altijd met erfenis. Kijk, er, er valt geld te verdelen. En uh, in de beste families krijg je dat soort dingen. En dat is heel erg zonde dat dat al gebeurt, toch? Ja, ja maar mag je dan zomaar daarmee mensenrechten schenden? Ja. <laughs> ja, maar dat is het probleem, hè. Wat is mensenrechten schenden? Ja. Uh, je bent bezig met, met je familie. En dat is geen mechtere mensenrechten schenden, hoor. Uh, ieder mens heeft volgens mij rechten. Nee, tuurlijk, ieder mens heeft, uh, heeft rechten. Maar als je uh, als je het hebt over je familie, dan moet je toch met je familie erover uitkomen. En uh, eenmaal in de familie als het over geld gaat, ja, dan is het seks van de dan. Ja. Ja, maar goed, maar dit, het is zo'n specifieke vraag van Anand dat ik bang ben dat nee. we het hier niet, uh, niet uh, heel veel <laughs> verder mee komen. Maar dank je wel, Marco, voor je ja, bijdrage. Ook Doe, hartstikke bedankt aan. namens mij. Ja, Oké, okay. dag, dag! Um, Oké, okay. nou ja, ik, ik roep nog even op 0800 1121. Ik blijf mijn best doen, Anant. En uh, ik wens je in ieder geval vast heel veel sterkte. Nou, Anant, die uh, is er sprakeloos van. Dus uh, we, we doen ons best. Nou, denk je van nou, dit verhaal... Joh, ik kan Anant helpen. Ik weet uh, uh, waar, welke mogelijkheden hij nog heeft, bel even naar 0800-1121. En als je meer weet over dat zwijgerecht van notarissen... dan is dat ook leuk om even te horen. Thijs, goedenacht. goeienacht. Goeie nacht, Hallo. Je had uh, gelijk hoor, over de volle maand trouwens. Ja? Het, het is, is bijna zaterdag. Ah, uh, zie je wel. Ja, we zitten ja. allemaal een beetje als weerwolven te huilen... naar dit programma. Ja, het zit aan te komen inderdaad. Nou, prima. Ja. Ja. ja. Ik had eigenlijk even een antwoord en een vraag... Een antwoord en een vraag. Ja, dus ja. een antwoord op de vraag over de tepels. Ja. Het is namelijk zo dat man en vrouw, ja, de, de vraagsteller had eigenlijk al gelijk. Mensen uh, ja, worden inderdaad geboren uit een soort bouwplan. En dan na die uh, negen weken, dan, uh, negen weken ongeveer, dan, dan worden ze dus de keuze gemaakt man of vrouw. En dan is het dus inderdaad dat die tepels geen functie meer hebben voor een man. Heb je, is dit blijven hangen bij jou van de biologie les? Of, uh... um, ja, ik heb het wel vaak gehoord, inderdaad ook, uh, ook via televisie of zo. Of ja. Ook, ja. Gewoon een ja. beetje algemeen kennen. Ja, het is wel een vraag die vrij vaak bij mensen opkomt. Ja. Dus uh, het is niet heel gek dat die gesteld werd. Maar ja, fijn dat je... Dat je... Nog even bevestigden dat, ja. dat dat eigenlijk de, de reden was. Ja, inderdaad. En dan, uh, dan stopt eigenlijk de, de ontwikkeling hè, voor uh, de mannelijke tijden Dus dat gaat gewoon niet meer door. Nee. Maar ze zitten er nog wel. Dus ja, dan, uh, dan is het voor het aanzien. Ja, het, ja. Ziet, het ziet er leuk uit. Ja, precies. Dus. <laughs> en wat was je vraag? Ja, ik had eigenlijk ook nog even een vraag. En uh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over gehoord. Nou, in ieder geval, ik weet het zelf niet. Maar uh, je hoort wel eens van de uren die je voor 12 uur maakt. Uh, Slapend, zeg maar, die zouden dubbel ja. tellen. Ja. ja. Ik vroeg me af, klopt dat? En zo ja, hoe komt dat dan? Ja, dat is raar, hè? Ja. Ja, dat is. Dat is uh, uh, die vraag. Of, die, die heb, of het antwoord daarop. Heb ik ooit een slaapuitzending met een slaapprofessor gemaakt. Oké. Okay. En een, een nachtuitzending ook. Heel, goede, heel goed moment was dat. Maar die. Um, die zei het ook inderdaad. Die zei dat. Uh, wat je voor twaalf uur meepikt, dat telt dubbel. Maar wa waarom? Dat kan ik me ja. ook niet herinneren. Het moe. is heel gek. Want wie zoals nu, dan slaap ik van, nou probeer ik te slapen van 8 tot 12. En dan ga ik straks weer, als ik thuis kom om half acht, ga ik weer naar bed. Maar dan is het eigenlijk ook voor 12. Ja. Dus dan doe ik het eigenlijk heel goed. Dan slaap ik eigenlijk drie dubbel. Ja, precies. Maar, dus, maar zo werkt het niet, geloof nee, ik. Nee, dat is geen wat je zou denken van een uur is een uur. Maar ja heeft het toch buiten uh, wel meer effect ofzo, ja. Ja, maar dat, nee, dat is een goede vraag. En heb je, heb je vaak dat je, dat je denkt, van god, het is al twaalf uur, nu kan ik mijn uurtjes niet meer pakken? Nou, ik ben sowieso best wel een avondmensen. <laughs> maar uh, nou, ja, nee, dat uh, ik weet niet, ik ben uh, toch wel meer van de avond. Dus en heeft denk ik ook een beetje zijn eigen bioritme. Dat is ook wel uh, natuurlijk zo. Nou, ja, het verschilt ook heel erg. Men. Sommige mensen kunnen met vijf uur slaap per nacht prima toe. Ja, klopt. En ik, sommige mensen hebben tien uur nodig, maar ik hoorde laatst dat als je tussen de, Even kijken, als je niet tussen de acht en negen uur slaapt. Dus tussen de acht en negen uur slaap haalt op een nacht, mm -hmm. dat, je, dat dat nooit goed voor je is. Dus als je niet tussen de acht en negen uur haalt? Of tussen de zeven en de negen, geloof ik. Maar dus als je minder dan zeven uur of meer dan negen uur slaapt per nacht, ja. dat dat gewoon niet goed voor je is. Ja, zoiets heb ik ook wel goed gehoord. Ik hoorde van de week toevallig ook in het nieuws. Dat, dat je echt wel... Uh, dat was met studenten al eens een onderzoek gedaan. Hè? Dat je minimaal... Dat was ook zo'n slaapprofessor. Ja, je moet echt wel minimaal zes uur per nacht halen. Ja. Dat wil je echt volledig uitgerust zijn. Ja. Nou ja. ja, veel meer Volgens mij Balken ook. Die deden ook gewoon vijf uur slaap. En die functioneerde op zich niet onaardig. Ja. Ja. En daar zijn de meningen ook over verdeeld. Ja, maar het is... Ja, het, ik word altijd gek van dat soort onderzoeken. Want je leest gewoon, als je dat uh, gaat terugzoeken... lees je twintig onderzoeken die elkaar tegenspreken. Ja, dat ja. Uh, dus dat gaan, dan we dan, uh, gaan we nu ook weer in ere houden. Want er gaan nu natuurlijk dan verschillende mensen bellen... die elkaar ook weer tegenspreken. Ja, ja maar ik ben benieuwd. Maar we kunnen, we kunnen het in ieder geval proberen... dat uh, we dus in ieder geval op zoek gaan naar uh, antwoord op de vraag... waarom de uren die je voor twaalf uur nachts slaapt... Uh, meer... Meer, meer uh, ja, resultaat dan, ja, dit, hebben ja. dan de uren die je daarna... Ik, ik doe mijn best voor je. Oké, okay, bedankt. Goed, jij bedankt jij voor je vragen. De... Okay. Ja, maar, en ja. niet gaan slapen, het heeft nu toch <laughs> geen zin meer. Nee, nee nou, ik, ik ben een beetje ziekjes. dus uh, ik had vanmiddag al een beetje slapen. Dus ik denk dat het wel goed komt. Oh, prima, dan ben jij er de... nog. Beterschap nou, ja. en bedankt voor je okay, vragen. Oké, bedankt. Hoi, <laughs> 0800 1121. Mark, goeienacht. Hallo. Hallo. Goedendag, eh, Mark Eriks. Ik wilde reageren op die, uh, uh, die man die het had over een uh, erfenis. Ja. Een uh, notaris. Ja. Uh, ja, die maakt gebruik van zijn zwijgrecht. Ja. En ik ben advocaat. Dus daar wil ik even op ingaan waarom dat is. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ja. Die notaris, uh, is een relnicht. Een wat? Een relnicht. Hallo? Ja, ik versta nu relnicht, maar dat zeg je vast niet. Jawel, dat oh. zeg ik vast. Die notaris, dat is gewoon een relnicht. En uh, ja, daarmee heb Nou, dit is nog eens een goed verhaal. Echt, dan moet je wachten tot je aan de beurt bent om te mogen praten. En dan is dit je bijdrage. Nou, dank je wel, Mark. Jaap, goeienacht. Hoi. Hoi. Uh, het gaat even over die erfenis. Ja. Nou, zover ik het begrijp, zijn er uh, acht kinderen van iemand. Ja. En er zijn drie kinderen van, daar was geen geboorteakte van. Ja. Ja. Ja, ja, ja. klopt. Nou, ja. dan krijg je op een gegeven moment als je een test er maar uitvoert... En uh, er komen conflicten, dan wordt hij aan de wet getoetst. En de wet zegt altijd: kinderen, rechtstreeks erfgenamen, aantoonbare, uh, aantoonbare rechtstreeks erfgenamen. die hebben recht op die erfenis. De rest niet. Ja. De rest niet. Dus ik denk dat dat. dat ja, nee, maar zijn vraag is, is: de notaris had gewoon onze uh, geboorte uh, uh, help. Ja, de geboorteakte, had ja, geboorteakte aan kunnen vragen in Suriname. Er was geen enkel probleem geweest, maar als we vragen waarom heb je dat niet gedaan, dan uh, geeft hij geen antwoord. Zegt hij, ik beroep me op mijn zwijgrecht. Dat kan inderdaad. Dat, dat, dat kan wel beter zijn dat het dat het tegenhouden, tegenhouden. Is misschien in, de, in, in die drie kinderen hun eigen best interesse. Dat ze misschien heel raar gezegd dat ze achter dingen zijn gekomen wat ze. Nou dat is voor kinderen, dat is ook niet goed dat ze dat. Oh, dat dus, is raar. Ja, dus dat, dat zou geweest kunnen zijn. Ja. En, en, en, en nog even wat over die, uh, over die uh, voor twaalf uh, uur slapen. Ja. Ik meen wel eens hebben dat je het met je uh, spijsvertering te maken heeft. Oh. Ik bedoel, als je, als je zeg maar, het dat, dat, dat, dat, dat is, is een klein beetje een verhaal van vroeger. Ja. Het is namelijk zo vroeger dat de mensen om zes uur klaar. Ja, aardappelen. Ja, ja precies. nou, uh, wat krijg je dan? Je lichaam neemt een bepaald ritme aan. En dat schijnt op een gegeven moment dat als je, misschien het wel eens opgevallen, maar als je, ik heb wel eens op een, uh, op een cursus gezeten, wat dan ook. Uh, en dat was een lekkere maaltijdsmiddag. Ja? Ja, dat nou, krijg je dan. Dan ga je lekker zitten kamer. Ja. En dan één keer in de middag, dan gaat de bloed van je hersen die gaat naar je maag toe om te verteren. Ja, ja. Nou, en dan word je zo dubbels als een konijn. <laughs> nou, dat is in principe, volgens mij moet het ook zo zijn als je gaat slapen, kijk. Als je gewoon uh, na twaalf uur dan is, uh, dan is die stopwisseling al zo veel verder mogelijk dat je, dat, je weer gaat, dat je weer calorieën gaat gebruiken. Ja, ja. En ik geloof dat het daarmee te maken heeft. Oké, okay, maar want het is natuurlijk niet zo als je om zes uur eet dat, en je gaat om tien uur slapen, vier uur later, dat dan nog je spijsvertering... Uh... Nee, nee, nee, nee. Alleen het schijnt, het schijnt dat je, dat je s'nachts ook het meeste calorieën gebruikt. Oh. Dat heb ik gehoord. Oh. Dus ik zit hier gewoon calorieën te verbruiken. Ja, waarschijnlijk, dat je ka de, waarschijnlijk heeft dat te kijken, dat zal er waarschijnlijk ook mee te maken, omdat je je eten nog lang gehad hebt. Alleen, ik merk wel, ik ben nog een heleboel s'nachts. En, ja. uh, en ik eet gewoon voor heel vaak s'avonds gewoon om de normale tijd, om 5 of 6 uur. Ja. Maar ik begin wel af te vallen. Oh. Nou, mijn ervaring is, dat geldt dan helemaal niet voor mij... maar de mensen die uh, in de tijd dat ik ochtends vroeg nog weer veel werkte... dat de mensen om me heen dan flink aankwamen... omdat je hele ritme een beetje in de war uh, raakte. Maar ja, die, dat is precies wat jij wel goed doet. Wel op de normale tijden blijven eten, geloof ik. Ja, precies. Hmm. Nou ja, ik, uh, dit, dit is een spijsvertering. Ja, het, het klinkt heel logisch dat dat uh, bij kan dragen... maar dan is het raar dat mensen nu nog steeds zeggen van... Uh, het, euh, het werkt nog steeds euh, om voor twaalf uur te gaan slapen. Want tegenwoordig eten mensen op de raarste tijden. Ja, nou ik denk, ik denk dat het... <kijken> Kijk, vroeger dan, dan, dan, dan, dan weet je graag dat je gewoon om zes uur je best om aan het weggeen. Ja, wat had bedoel, je dan? Ja? En, nou, ik bedoel, en, en, en ik denk dat het een klein beetje het het vroeger komt. Toen was dat levensritme heel anders dan dat men nu heeft. We hebben nou niet meer die vaste levensritme als vroeger. Vroeger was dat meestal vaste tijd eten. Je gaat op bed en je gaat vervolgens op een vaste tijd uit het werk. Ja, ja. En ik denk dat dat er een heleboel mee te maken heeft. Oké, okay, nou ik zeg gewoon toch nog een keer 0800 1121 voor als er iemand nog een uh, toevoeging heeft. Nou, ik En ik, ik dank je hartelijk voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Goeienacht Goedemiddag. nog. <laughs> Hoi. Nel. Ja, hallo. Hallo Nel. Zeg even over dat uh, die die meneer met dat uh, erfrecht gebeurde. Ja, ja. Om dus, uh, dat, hij, dat hij dus, uh, tenminste zoals ik het hoorde, dat hij dus, uh, dat er gezegd wordt dat uh, hun met z'n drieën geen kinderen van hun vader zijn. Ja. Zou zou zeggen van uh, een DNA-test. Ja. Dat klinkt dan wel logisch. Toch, dan, dan weet je toch of je, of je ook van die vader bent? Ja, dat is inderdaad... Maar volgens, volgens hem... Ik vind het ingewikkeld, hoor. Want het is ja, inderdaad... Ja, ja het is, Ik zie het voor me van... Het is een dossier van drie dozen. En dan, en dan moeten we dan eventjes een vraag over beantwoorden. Dat ja, kan precies. natuurlijk eigenlijk niet. Maar ik, vol, volgens hem is het zo... Dat de ge gewoon, Die zijn er gewoon. Die hadden opgevraagd kunnen worden. Is niet gebeurd. En de notaris wil niet zeggen waarom dat niet gebeurd is. Ja, en daaruit destilleert hij dan eigenlijk de vraag... Dat het geen kinderen van hem zijn. Nou, ja, dat, dat denk ik ook dat daar dus inderdaad wel iets aan de hand is. Alleen hij zegt dus van ja, een notaris heeft dus zwijgrecht, ja. beroept zich daartoe en mag dat zomaar als dat mij schaadt. Ja, maar en dat is natuurlijk dat is wel een hele specifieke vraag die we niet kunnen beantwoorden. ja, dan dus van, uh... nou ja Als jij dus uh, nou ja, de, dat geboorterecht niet hebt, dan kan je ook aantonen... bij wijze van met een DNA-test of je inderdaad bij die vader hoort. We ja, hebben is... een andere moeder. Dat vraag ik me dus af, hè? want de vader ja? is al overleden. Ja, precies. Maar ja, goed, dan kan je toch van die, van die broers en zussen... die, dus, die andere vijf toch... Uh... Oh ja. En die zijn niet heel medewerkzaam, denk ik? Want die denken, ja. ja, als we erachter komen dat jij wel van mijn vader bent, dan uh, moeten we opeens door acht delen in plaats ja, ja, van door vijf. Ja, precies. Vij maar ik denk, dat dan, dan heb je toch bewijs in handen ja. als dat gebeurd zou zijn. Ja. Ja, of, ik uh, weet niet ja, hoe simpel misschien denk dat ik wel gaat. Simpel, maar dan denk ik, van zo komen ze toch ook vaak achter met broers en zussen die zeggen van, uh, dat de in vroeger in de kinderjaren ook gezegd is van ja, uh, jij hebt een andere vader of een andere moeder. Is er niet het televisieprogramma met Irene Moors en, en, ja, ja, en, en DNA-toestanden? Uh, ja, Caroline uh, Tensen. Uh, ja. Tense. <laughs> ja. Nou ja, misschien is dus dat nog een goede kom ik tip. Van. Het ja, dan zou je toch zeggen van als je een DNA-test hebt afgenomen, dan heb je toch bewijs dat jij ofwel of niet van diezelfde vader bent. Ja, ja maar volgens mij zit het, gaat het hem er nu om dat, dat bewijs er eigenlijk gewoon al ligt. En dat de notaris daar niet aan meewerkt. Dus het ja, maar ja, dan kijkt toch op een gegeven moment, als dat bewijs er is, dan, dan zou je denken, dan gaat een rechter daar toch niet in mee dan. Nee, inderdaad. En dat is dus nu al tot in de Hoge Raad wel gebeurd. Dus ja, dan denk ik ook bewijs hebt van... Ja, als jij van die vader bent, zou ik zeggen van, dan heb je bewijs in handen. Nou, maar het is misschien denk nog... Maar ik uh, een beetje de bewijslast gaat liggen. Het is, ik weet niet uh, hoe simpel dat gaat, even een nee, DNA-testje doen, maar misschien is het nog even handig uh, advies aan de hand. Ja. Precies. Dankjewel, Nel. Oké, okay, goed. Nog een fijne nacht. Jij ook. Dag. Oké, okay, Evert, goeienacht. Ja, goeienacht. Nou, ik word net wakker en uh, ik luister een beetje van uh, wat de vraag is. Ja. Maar die meneer moet gewoon het juridische loket uh, bellen. Ja. Dat is gratis informatie en advies op rechtsgebied. Oké, oh, oh, kijk, dat klinkt nog eens goed. Zijn ja, die s'nachts te bereiken? Sorry? Zijn die s'nachts te bereiken? Nee, straks niet. Hoe hey, Mo moet je het voor morgenochtend weten dan? Nou ja, ik wil het nu gewoon graag weten. En met yeah. mij, die 27 mensen die dit programma luisteren. Ik denk dat die mensen gewoon op kantoor willen werken. Hoor. Ja, dat is dan jammer. Maar dan is een hand wel geholpen. Heb je een nummer bij de hand of zeg je Google even? Ja. Ah. Dus uh, ik heb het even opgezocht. Het is ja. 0900-8020. Ja. Oh, lekker makkelijk nummer ook. Ja. Yeah. 0900-8020. Ja, en dan uh, juridischloket.nl Oké. Okay. Nou, bedankt namens aan hand, Evert. Ja, ik hoop dat u wat dan heeft. Ik ook. Nou, uh, wel gerust. Ja, blijf wakker, want je komt erg van pas. Ja, het is vrij. Uh, ik word altijd midden in de nacht wakker. Daar heb ik helemaal geen zin in, maar ja. Ja, ach. Maar ik ben blij dat je erbij bent. Ja, ik hoop dat ik iets heb kunnen doen voor die meneer. Ik hoop het ook. Dank je wel, Evert. Oké, okay, doei. Dag. He, genoeg over het testament, hoor. Oh, wijn dan nog even.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 Boudewijn de Groot dus een testament. En uh, ja, ik weet niet of we met die vraag verder komen... maar er staan ook nog heel veel vragen open. Zo is er nog geen antwoord gekomen op... waarom vliegtuigen uh, nooit landen op de automatische piloot 0800-1121. Nanda, goeienacht. Astrid, ja. goeienacht. hallo. Uh, ik weet niet meer exact hoe dat zat met die was althans de vraag. Maar... Uh, wel heel frappant. Mijn dochter logeerde het afgelopen weekend bij mij. En die zegt, heb jij uh, sinaasappels? Ik zeg <lacht> ja, in de fruitschaal. Zijn dat pers of hand? Ik zeg, hand, ja, god, ik pers altijd. Nou, ze zegt, weet je wat, ik ga die dingen maar eens persen. Ik zeg, ja, waarom niet? En ze constateerde dat er veel meer sap in zat... dan in de, de pers-sinaasappels. Oh. Ze zegt, verdomme, en die hand-sinaasappels zijn nog goedkoper ook? ja. Ze zegt, ja. nou in het vervolg ga ik maar uh, handsinaasappels kopen en gewoon persen. Dat is mijn, uh, ja, wat ik ervaren heb. Maar waarom, wat, wat, wat was de vraag nou eigenlijk ook alweer? Nou ja, eigenlijk is dat, herhaal je nu alleen maar even de vraag. Wat natuurlijk ja. uh, leuk is <laughs> dat jij het even doet, dan hoef ik niet de hele tijd te praten. Maar, maar dat is eigenlijk de vraag. Wat is nou het verschil tussen persen en handsinaasappelen? Want... Als ik het zo hoor, dan zijn de persienzappelen en duurder en zit er minder sap in. Ja. Nou, dat is natuurlijk een rare situatie. Dat is zeker raar. Ik zou oh. zeggen: nooit meer persienzappelen kopen. Nee. Nou ja, daar nee, ben maar... ik ook bang voor. Ja, maar het gaat wel om: waarom is het een dan een pers en het ander een hand? Dat blijft natuurlijk uh, een beetje een vreemde ja. zaak. Ja. Ik heb een beetje een uh, déjà vu van het gesprek met degene die deze vraag stelde. Ja. Maar het is inderdaad, het is, het is, het is, iemand besluit welke in welk netje gaat. Ja. Dus uh, ik dacht vroeger altijd van de perscinaasappelen zijn goedkoper. Want die pellen dan niet makkelijk of zo, denk ik dan. Ja. Dus dan ja. ga, die ja. ga je dan persen. Maar ja, ja. als je als je een, een handscinaasappel... Uh, en meer sap in zit. en goedkoper is. Ja, waarom, waarom, waarom kopen mensen dan nog persinesappelen? Ja, nou, niet meer doen dus. Nou, misschien gewoon uit het idee van anders zijn straks de handsinesappelen op. Oh, dat kan, ja. Hm. Dat we, straks zijn we er doorheen. en dan kunnen we. hebben we alleen nog persinesappelen om te persen. maar hebben we geen <lacht> handsinesappelen meer om te handen. Ja, oké. Okay. Ja, die handsinesappels. die zullen denk ik wat, wat makkelijker pellen, inderdaad. Die zitten ja. wat... Uh, uh, volgens mij zit er een wat dikkere schil om dan om een, een perszinezappel. Ja, maar dan zou je toch duurder. Dan, zou, dan zouden die toch duurder moeten zijn. Ja, en dan zou het pers pers toch... ook meer sap moeten zitten. Nou, want dat vind ik sowieso. Dat vind ik sowieso. Ik vind als je, oh, je perszinezappel bent. Maar het is meer dat ik, dat ik, dat ik, denk van ja, als, als er al een dikkere schil of een makkelijkere schil omheen zit, dan biedt zo'n handzinezappel dus meer servers. Dus die zou dan duurder moeten zijn? Ja. Het is, ja, raar. De boom, de, de klok, het is een keem. raar verhaal, hè? Ja. En groeien ze ergens anders? Groeien ze aan een andere boom in een ander land? Weet ik veel. Ja, nou ja, het is, nou ja dat, dat is natuurlijk allemaal wel zo. Die dingen, dat, dat verschilt natuurlijk welke oogst je hebt en waar ze vandaan komen. En uh, dat soort dingen. Maar ja, daarom zou het wel leuk zijn als er een, een kenner misschien nog vannacht aan de telefoon kon komen. Ja, maar ik krijg jou. Ja, nou. Ik jij ik jij belt. De nou, kenners kunnen van er niet Heim, van de doorkomen. Van de <laughs> iemand van de Albert Heijn-directie. Ik denk, Nanda. Of zo. Nanda. Ik denk, ik kan het regelen, maar ik denk dat als we de directie van de Albert Heijn bellen. Dat dat nou niet de perso aangewezen persoon is die precies nee, dat weet hoe Het niet waar. die weet alleen maar hoe ze met geld om moeten gaan. Denk nou, ik. Nou ja, en die delegeert dat allemaal oh, dan aan de afdelingen. En we weer het onderwerp bonussen nu. Komen we weer op de bonussen die ligt lekker te slapen van zijn bonus die ligt te dromen ja. over wat hij ermee gaat doen. En heeft niks oh, met sinaasappelen oh, oh. te maken. Nou. nou, Astrid, dit is eigenlijk wat ik je wilde vertellen. Ja, nou ja, toch bedankt. Oké. Okay. <laughs> en ik vind het zo leuk om naar je te luisteren. Oh, nou, dat is, dat is het dan dat is het ja, wel en even wat waard. Me opvalt, ja. waarom bellen er bijna alleen maar mannen? Liggen die niet te slapen en liggen die vrouwen te snurken? Oh, je viel even ja, weg. Ben je nog? Een... Ja, heel gek. een... Ja, ja. ja ik weet, ja, ja, ik weet dat ook niet. Dat weet ik ook niet. Ik denk inderdaad dat mannen slechter slapen dan vrouwen. Maar ja, als ik dat nu geroepen heb, krijg ik waarschijnlijk alleen nog maar vrouwen aan de telefoon. Wat ik dat helemaal ik niet vind. erg vind. Nee, nee vind ik nee. ook. Uh, Oké okay, Astrid, ja. leuke uitzending nog. Dankjewel, Nanda. Dag. Dag. Laurens. Ja, goedenacht. Ik hoorde die vraag van die uh, vliegtuigen. En daar uh, ja. zal ik even heel snel uit de brand helpen, want dat is eigenlijk een heel makkelijk verhaal. Ja. Uh, Automatische piloot wordt gebruikt in noodgevallen. Dus stel dat een vliegtuig in de lucht is Shit. en een piloot krijgt een hartinfarct. En de rest van de bemanning kan een vliegtuig niet sturen. Dan wordt automatisch piloot gebruikt. Ja. Uh, met landen en dalen is het eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ja. Maar dan doet de automatische piloot het samen met de verkeersstoren. Oh. Kun je het nog volgen? Ja. Alleen. De, dus ja. een vliegtuig wordt in feite, mis dat het gaat landen en opstijgen, wordt het uh, door mensen bestuurd. Ja. Als dus de piloot wegvalt, want de automatische piloot is een, een soort computer, zeg maar. Ja. En dan neemt de computer de besturing van de piloot over. Dan maar waarom, dus waarom landt een vliegtuig niet gewoon op de automatische piloot? Omdat dat een noodsituatiesysteem is. Uh, mensen zijn opgeleid. Ja. Om een, vlieg, om een ding te besturen. Dus ja. een vliegtuig landt in feite en stijgt op. Doordat het door mensen bestuurd wordt. En automatisch piloot is alleen voor noodgevallen. Als dus niemand dat ding kan besturen. Maar betekent het echt dat echt dat een menselijke piloot het nog altijd beter kan dan de automatische piloot? Ja. Nou, dat lijkt me dan een duidelijk antwoord. Maar mocht er de mensen zijn die het beter weten. <laughs> Bel dan naar. De. Radio 1. Op het nummer. 0800. Uh, wat was het? 2-1 nog wat. 0800 1121. Ja. Of 1121. Ja. En dan krijg je omroep. Eh, uh, Max. Goed zo. <laughs> Dank je wel. Ja, ik luister het uh, wekelijks en uh, ik erger me af en toe aan die mensen die dan denken dat ze, ze weten de vraag wel. Ja. Maar dan af en toe toch nog een beetje de verkeerde informatie hebben. Ja, ach, die dingen gebeuren. En ik weet dat toevallig, want ja, ik... Uh, Vroeger vaak en je mocht dan wel eens in de cockpit kijken, en dan leggen piloot precies uit wat ze doen, uh, de informatie. Nou ja, je kent het wel. Ja. Nou ja, ik ben blij dat ze het je uitgelegd hebben, want dan kon jij het weer even hier uitleggen. Precies. En, Ook je en denkt. ik zal die man die, die, uh, met die acht kinderen nog advies geven. Ja. Mis dat die uh, bij de rechter niet meer uitkomt. Je hebt tegenwoordig van jullie of van iemand anders. een andere omroep. heb je ook de Rijdende Rechter. Ja en, de, ja. en daar kan die ook nog informatie in winnen. Ja, ik denk zomaar dat de redactie van de Rijdende Rechter. hier ook de vingers niet aan wil branden. Want ik zie niet nee, uh, de vijf broers en uh, zussen. de die man drie broers en zussen. Hij komt dus mij uh, heel overtuigend over. En uh, ik denk dat uh, als hij daar een beetje advies in wint. Dat ja. die al een heel eind kom, Maar hij okay, ja, komt vandaag de dag bijna voor dat soort zaken overal terecht. Dus ik uh, ga daar niet verder over uitweiden. Maar toch bedankt, Laurens. Oké, okay, graag gedaan. Goedendag, hoi. Dankjewel, hoi. 0801121. 1121 Gerrit, goeienacht. Ja, goeienavond. Hallo. Of nee, goeiemorgen, goeienacht. Ja, goeie dinges. Ja, ja goede ding is dat, ja. dat is makkelijk, hè? Ja. ja. <laughs> uh, nou, even twee dingen. Uh, ja. Eerst even over uh, dat vliegtuig. Uh, de voorgaande spreker die heeft volledig gelijk. Oké. Okay. Uh, het kan wel. Alleen, de meeste luchthavens beschikken nog niet over een bepaald systeem. Dat is een instrument landing system, De ILS, zo heet dat dan. Uh, kijk, als een vliegtuig uh, gaat landen, dan heb je op de grond uiteraard de nodige voorzieningen. Ja. Die gedaan moeten worden. Ja. Um, als er dus uh, niet dat uh, systeem in zit, wat ik net zei, um, dan kunnen ze niks bepalen. Het moment dat het vliegveld, de verkeersdoelen nou over zo'n systeem beschikt, kan die automatisch op de automatische piloot uh, gaan landen. Nee, ja. ze maken daar op dit moment nog weinig gebruik van. Ja, en waarom is dat? Is dat gewoon een kwestie van dat moet allemaal nog geïmplementeerd worden? Uh, nee, dat is, uh, een aantal, uh, de, de meeste vliegvelden hebben dat al hoor. Dat, uh, um, uh, even kijken. Um, ja, ik zit even te lezen hoor, sorry. Ik ja, zit ondertussen gewoon Wikipedia te checken. Uh, ja, uiteraard. Ja, heel goed. Ja, ja daar, daar staan uh, ontzettend veel antwoorden op. Ja. Uh, want ik denk dat degene die uh, die vraag gesteld heeft uh, daar alle informatie over uh, kan krijgen. Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar ja, dan zitten al die andere mensen die de vraag nu gehoord hebben zonder antwoord. Ja, uiteraard, ja. Uh, nou, en de, heel vaak wordt er wel met de automatische piloot geantwoord, uh, geantwoord uh, geland, oh. uh, als de conditie uh, slecht is. De, de de weersomstandigheden slecht. En dan is. landt opeens de automatische piloot, want dan kan de piloot het uh, allemaal niet meer zo goed zien. Nee, die ziet het dan niet meer. Maar dan moeten ze dus wel dat systeem hebben. Ja, dat precies. ILS, dat ELS-systeem. En dan okay. moeten ze inderdaad maar nou ja, op de gok. Ja, op zich kunnen ze het best wel aardig, hè? Ja, ja. ja. Ze, hebben er, ze hebben ervoor geoefend. Uh, dat dacht ik toch wel, hè? Dat ja, hoop je tenminste. Dat hoop je tenminste. Ja, inderdaad. Dat zou niet best wezen. Ja, oké. Okay. Nee. Even kijken. En wat betreft die sinaasappels? Ja. Uh, sinusappels, dat zijn sinaasappels die of slechte pellen zijn. Ja of veel pitten hebben, ja. of wat uh, aan de zure kant zijn. Maar? Dat zijn perscinezappels. Maar mijn vraag is, ja? waarom zou je perscinezappels kopen? Ja, ik denk dat dat een verschil van smaak is. Ja, verschil... Nee, maar... Ze zijn wat zuurder en ze zitten minder sap in. Uh, maar, ja, jawel, maar kijk, een uh, sinaasappel die heel slechte pellen is... is geen handzienesappel. Nee, dat snap ik. Ik snap wel dat als je handcinezappels wil hebben... dat je geen perscinezappels koopt. Maar ik snap niet dat als je sinazappels wil persen... waarom je dan perscinezappels koopt. Ja. Ja? Ik denk dat dat, uh, de, dat maakt de, de supermarkt uit Nou ja, nee, dat, dat is niet waar. Want je kunt natuurlijk gewoon handcinezappels... Ik bedoel, er is geen cashier die zegt van... Uh, ho, ho, u heeft daar een netje handcinezappels... bent u wel van plan om ze te schillen? Ja. ja, ja dat weet ik ook niet. Ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk wel de vraag. Ja, daar zit je dan. Ja. Nou ja, leuk geprobeerd. Ja, goed. Nou, dat, dat, dat, dat weet ik dus niet. Nee, maar de vraag over de vliegtuigen is bijna helemaal beantwoord. Oké. Okay. Oké, okay. goed dankjewel hè. Ja, en succes met je programma. Oh, Oké, okay. bedankt. Okay. Yo, dag uh, Leon. Goeiedag. Ja, slu sluit je je aan bij Gerrit, of zeg je nou, ik heb nog een nou, hele andere... Nou, ik heb nog wat toevoegingen Oké, okay, fijn. Uh, laat ik beginnen met de automatische piloot. Ja. Dat systeem is ontwikkeld omdat de mensen eigenlijk gewoon te veel fouten maken. Ja. Uh, 98% van de ongevallen is eigenlijk het, het door menselijk falen. En ja. dan niet zozeer één foutje, maar een, een kettingreactie aan fouten, zodat de... De werkdruk op een zo hoog wordt dat de kloot van een blackout krijgt. Ja. Daarom is in, in, in de loop van de afgelopen tientallen jaren het automatische kloot ontwikkeld. Ja. Zodat die tijdens het praten, de verkeersleiding, het monitoren van de, van de, uh, uh, van alle uh, de, de, de temperaturen van de motoren, uh, het uitkijken naar buiten uh, voor ander verkeer en, en dergelijke. Als dat veel wordt, ja, dan, dan wordt de besturing ook automatisch wat minder. Dus daarom is die automatische kloot ook ontwikkeld. Om de werkdruk iets te verlagen. Maar waarom, waarom gebruiken we hem dan niet? Nou, we gebruiken hem bijna altijd. Met landen en stijgen ja, nou stijgen niet. De start oh. niet. Oh. Want uh, de start... Ja, dus als we over de grote vliegtuigen praten, zitten ze... Eigenlijk altijd met minimaal twee mensen voorin. Ja. En dan uh, ja, de captain en de co Ja. En dan wordt van tevoren afgesproken wie wat doet. Ja. Nou, zelf de captain uh, voert de besturing uit, dan kijkt hij naar buiten tijdens de start. En de co kijkt naar binnen. Of alle waarden van de temperaturen en de, de oliedruk van de motoren en zo binnen de limiet blijft. Ja zodat als dat niet zo is, gelijk het gas getrokken kan worden. Oké. Okay. En dat moet ook weer voor een bepaald punt. Want als de startbaan op is, dan <laughs> zitten we in de boesboes. Dus dat wil je ook niet. Nee. Dus de start wordt altijd handmatig uitgevoerd. Ja. Yeah. Maar als uh, de vliegtuigen eenmaal los van de baan zijn en alles is gewoon goed... dan meestal op Nou, amper een kilometer hoogte, dan gaat de automatiekiloot erop. En dan uh, staat er in de flight computer al de, de, de, de route, staat er inderdaad wel in al met alle hoogtes en dergelijke. Dus dat programma je, kan dat vliegtuig gewoon zelf helemaal afvliegen. Ja, ja, dan moet het wel uh, bijgesteld. Ik krijg natuurlijk wel al die klaringen van ja. de verkeersleiding, dus daar moet je wel op aanpassen soms. Ja. De landing wordt 9 van de 10 keer wel automatisch uitgevoerd. Ja. Maar dat heeft ook met twee dingen te maken. De luchthaven moet erop uitgerust zijn, de landingsbaan, met wel dat uh, zogenaamde ILS, dat ja. instrument landingssysteem. Wat Gerrit net zei, ja. ja. Dat heeft inderdaad met zichtbaarheid te maken ook. En de precisie van de radiogolven die die radiobakers uitzenden. Want je hebt namelijk drie categorieën, ILS 1, 2 en 3. Oh. En dan heb je ILS 3 ook nog een keer A, B en C. En als je ILS 3C hebt, dan hoef je eigenlijk met nul meter zicht, dus met dikke mist, ja. dan zou je in principe binnen kunnen komen. Dat gebeurt wow. eigenlijk nergens. Nee. Omdat dat gewoon, nou, zover is het nog net niet. Maar um, stel dat we dat niet zouden hebben, dan moet je bijvoorbeeld op schiphol moet ja. je, uh, minimaal vijf kilometer zicht hebben, tussen drie kilometer zicht en een wolkenbasis. Van, ...van 150 meter, want anders kun je de baan niet zien. Want dat is, dat is namelijk je minimaal zichthoogte. Ja. Als, dat niet zo zou, als je dat niet zou hebben, dan kun je dus niet binnenkomen. Nee. Nou, daarom is dat instrument instrumentlandingssysteem uh, ontwikkeld... ...in de loop van de tientallen jaren. Zodat je met lagere zichtwaarden, met mist en dergelijke... Ja. ...ook nog steeds kan landen. Ik vind het maar griezelig. Nou, gelukkig... Ik, ben, ik denk dat je blij bent dat er een automatisch piloot is, want anders was het nog veel griezeliger geweest. Ja, daar zit wel wat in. Ja. Want op, op het handje uh, om, om alle, alle uh, naaldjes van de klokjes in het midden te houden, ja. dat is echt moeilijk. En dat weet ik uit eigen ervaring, want ik ben piloot. Ja. Um, daarom uh, is het wel makkelijk dat het systeem er is, anders dan moeten we veel te vaak uitwijken ja. naar een, een, een vliegveld waar het zich gewoon veel beter is. Maar dat moest vroeger wel natuurlijk. Vroeger wel ja. Dus was het... nou, een recent voorbeeld is wel de, van Tripoli laatst met die. Uh, met, met die. Met die, met, die, met, die uh, met die president erin. Ja. Van een aantal malen terug. Ja, want. Nou, die zichtwaardes die waren gewoon te laag. Ja. En, en wij uh, ze gewoon uit. Die, die landingsbaan was dus niet, niet helemaal uitgerust met dat systeem. Ja. En, um, ja, goed, met, met wat zijn ze dus uiteindelijk voor de baan terechtgekomen na, na een aantal ja. pogingen. Ja. ja, dan krijg je een crash. Ja, dat is, dan, oh. dat is het risico. Maar, maar jij zegt, um, uh, uh, eigenlijk kan de automatische piloot bijna, bijna alles. Ja. Wat doe jij dan nog? Ja, eigenlijk krijg je van alles goed gehad. En, uh, ingrijpen op het moment dat de automatische piloten mee kapt. Het is toch ook wat, hè? Het is eigenlijk ook de omgekeerde wereld. Ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, ja uh, je hebt natuurlijk met... Uh, als je zo'n grote bak vliegt... Ja, dit ja. vlieg ik dan zelf niet, maar... Uh, je hebt uh, 400 mensen achterin, of 600, 700 uh, tegenwoordig... Met die Airbus ja. A380. Ja. Ja, dan is het risico te groot om... om om daarmee te gaan uh, spelen, zeg maar, tussen quotes. Ja, dan blijft er nog een beetje supervisie over. Ja, uh, kijk, je bent natuurlijk uh, volledig gecertificeerd om zo'n ding op het handje te vliegen. Ja. Daar ben je ook voor opgeleid. En uh, uh, dat, dat, dat natuurlijk. Maar uh, kijk, een automatische kloot is natuurlijk ook de elektronica en dat kan uitvallen. Ja. En dan is het natuurlijk wel makkelijk dat je als... Uh, het poppetje voorin uh, de flight controls wel over kan nemen. Ja. Ben je nu onderweg om te gaan vliegen? Nee, dat niet. Oh. Ga je doen dan? Ik uh, heb jammer genoeg nog geen fulltime baan. Nee. Dus ik moet het ook ergens anders nog mee verdienen. Oh. En ik heb toevallig dus... Oké. Okay. Maar ik ben al op weg naar huis. Goed. Nou, dan wens ik je een goede nacht en bedankt voor je bijdrage. Ja, ik hoop dat het duidelijk is nu. Ja, dat lijkt me wel. Niks meer aan te doen nu. Helemaal okay. prima. Welterusten, welterusten, welterusten. dag! Dank je, doe!